Jan van der Putten bij het NOS Journaal. De politie heeft in de provincie Groningen 13 mensen aangehouden die lid zouden zijn van een criminele organisatie. Bij invallen in Groningen, Hoge Zand, Appingedam, Uithuizen en Eelde zijn zeven hennepkwekerijen en een hennepdrogerij gevonden. De politie wil op het soort door tips van burgers en van energiebedrijven. De politie, zo'n 100 melkveehouders demonstreren vandaag in Amsterdam... waar de Europese landbouwministers bij elkaar zijn. De boeren willen Europese steun. Nu het melkquotum weg is, wordt er veel meer melk geproduceerd... en daardoor is de prijs per liter fors gedaald. De actievoerders willen compensatie voor boeren... die bewust minder melk zijn gaan produceren. De maatregelen zouden moeten gelden tot de markt weer in balans is. Bij Russische luchtaanvallen op de Syrische stad Idlib zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Honderden mensen raakten gewond. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten kwam een bom terecht vlakbij een ziekenhuis. Idlib in het noordwesten van Syrië is in handen van oppositiegroepen waaronder Al-Nusra dat aan Al-Qaeda gelieerd is.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 Politiemol Mark M. komt over een jaar voor de rechter, zegt het Openbaar Ministerie. Mark M. wordt verdacht van het doorspelen van politieinformatie aan criminelen. Hij zit nu acht maanden in voorarrest. Zijn advocaat vindt dat M. moet worden vrijgelaten, omdat voorlopige hechtenis volgens hem geen voorschot is op een gevangenisstraf. Justitie in België bereidt een strafzaak voor tegen oud-wielrenner Eddie Merks. Hij wordt verdacht van corruptie. Merks zou in 2007 een flinke order hebben binnengesleept voor nieuwe stadsfietsen. Daarvoor zou hij een politiechef hebben omgekocht. Die kreeg twee nieuwe fietsen. Het weer nog vrij zonnig. In de loop van de middag, vooral in het noorden, een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. We staan een file op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amstel Business Park en de Nieuwe Meer, 4 kilometer. Vertraging valt wel mee, 5 minuten. En de N305 Almere Dronten is bij Almere Hout nog altijd in beide richtingen dicht na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, dan, hè, hè. Lang leven het OVezel, maar we zeggen. Zo iets later begonnen dan uh, de bedoeling was, maar ja dat heb je als uh, Waar vervoer uh, niet doet wat het doen moet. Trein te laat, bus te laat, halt is veranderd. Busjuffers die haltes niet zien. Nou, leuker dan. Wat een feest. Goed, nou. Het is dinsdag, het is 31 mei. En... Wat uh, <coughs> ons betreft staan we weer aan het begin van een weekje radio. Tot en met donderdag, hè. Ja. Ik heb nog geen 3-in-1 klaar kunnen zetten, helaas. Nee. Ja, als je zo laat bent. Maar goed, we zien het wel. Misschien doen we het wel wat later in de uitzending. Dat kan natuurlijk ook altijd nog. We gaan uh, voorlopig maar eens even beginnen, denk ik. En uh... Laten we maar eens beginnen met Bluff. Ja. Gezellig. Aan de kust. De Zeeuwse kust. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Hé, hey, iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier.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 Maar dat is zoals het gaat. Hier aan de kust. De zeeuwse kust. Aan de kust. Juist. Het volgende werkje is uh, nieuw. Het is een heel oud nummer, maar het is wel nieuw. Van uh, Sia. En het is een oud nummer van Nat King Cole. Hij heeft het ook nog uh, samen met zijn dochter Natalie opgenomen. Maar dit is Sia en het heet Unforgettable. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, don't you? Get up on Zij, het is een, een, een heel oud nummer van uh, uh, Nat King Cole. Uit de jaren 50, denk ik zelfs. Uh, in de jaren 80 is er ook nog een versie uitgekomen dat hij het als een duet deed met zijn dochter Natalie Cole. Maar dit is een hele nieuwe versie. Het komt uit uh, Finding Dory, whatever that is. Dat zat ik me nog een beetje uit te zoeken, maar ik werd er weer bij gestoord. En die bleef ja. Dus uh, dat hoort u nog even, maar dat zal wel een film zijn: Finding Dory. Uh, en uh, daar komt het dus uit. Unforgettable, een nieuwe versie van Sia. Van dit prachtige oude Ned King Succes. Nou, heb je dat ook weer gehoord. En wij gaan nu... Ja, toch? Is toch gelukt. Gaat er nog één. Drie in één. Bouden wij in de groot vandaag. Ja, die stond er nog. Dus ik denk, dan doe ik die.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 Zwaluwen uit de vulkaan en hoog om de roze moskeeën. Kom springen het water en duik in de zee. Verberg je de brons van de bomen. Een vogel brengt vruchten en wijn voor ons mee, zolang we het lot nog ontkomen. Bye. Ik houd de wereld in mijn hand, het glazen ei en wolken. Ik zal de hemel gaan bevolken, ik roep de varens uit het zand. Ik schud de apen uit mijn mouw, de spikkelpanters en de mieren. Het blauw konijn, de krabbeldieren, ik strooit op paas, azuur en daal.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 In mijn eigen groene gras Wil jij soms wit wezen dat ik je niet ken En dat ik niet almachtig ben Je zult me vergeten Mijn vruchten eten En me bedriegen met je man Hier in je lichaam van albast Zie ik de roze vlammen branden En wat je wilt valt in je handen je hebt mijn wereld aangetast. Daar sluit de groengevlekte kat. En heeft de meer al, al te grazen De aan gaat bellen blazen. Kruipt op vijf poten over het pad. De vleesboom rijst er water uit. En rinkelt met zijn glazen snaren. Er zit in de kristalpilaren.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 Dankjewel, Eva. Zou begrijpen wat ik doe, kom in dit huis Maar de kinderen zullen zeggen, de reiziger is thuis mooi. Prachtig ja, mooi. Metropoolorkest onder leiding van Dick Bakker. nummers die uh, afkomstig zijn uh, van een album dat, uh, dat heet Een Hele Tour. Dat heet Een Hele Tour, zei ik. En uh, dat is een, een album dat uh, opgenomen is uh, in een concert. Uh, ik dacht 1996 of zo, dat, uh, dus tien, tussen een jaar of twintig geleden alweer. Van uh, Boudewijn de Groot samen met het uh, voltallige Metropoolorkest onder leiding van Dick Bakker. En dat was een geweldig uh, concert, want daarin passeerden eigenlijk alle grote hits. Uh, maar dan met een ja, tientallen goede muzikanten erachter... want je kent het Metropool natuurlijk. Dat is, een, uh, dat is gewoon een, een, een wereldorkest. En daar deed hij het mee. En die CD die heet een hele tour. En uh, u hoorde achter... volgens hoorde u de Tuin der Lusten... van het uh, gelijknamige album uit 1967... Um, daarna hoor u Eva, ook van dat album uh, Picnic Town der Lusten en tenslotte een, een nummer dat afkomstig was van het album Hoe Sterk is de Eenzame Fietser van Boudewijn de Groot uit 1971 en dat, uh, dat stuk dat heette De Reiziger. Hij is nog steeds uh, op tournee, hè. binnenkort uh, geeft hij zijn laatste concerten... van de Achterglas Tournee in het, uh, de Haarlemse Philharmonie. Ik ergens in juni. En dan gaat hij, uh, gaat hij in uh, het eind van het jaar, gaat hij op tournee... met, met uh, een, een groepje dat heet, als ik het goed heb, Vreemde Buren. En uh, dat doet hij dan samen met George Koymans van, van de condonering... en Henny Vrienden. Nou, dat zal een leuke combinatie worden, denk ik. Goed, dus dat was uh, een hele tour van Boudewijn de Groot als uh, 3-1 uh, vandaag. Goed, eens even kijken. Gaan we doen? Ja, ik heb nog een leuk plaatje klaarstaan. Nou Dan ga ik even kijken bij Angela hoe het zit. Want ja, doordat we wat laat waren door alle perikelen met dat stomme openbare vervoer... Uh, zal het allemaal iets later worden, ook het nieuws, want het moet allemaal nog aangezocht natuurlijk. Ja, het is niet anders, hè? Dus uh, ik ga zo even kijken hoe het ervoor staat. Maar in ieder geval krijgt u nog even een nummer te horen van P.P. Arnold. Jawel. En nu heeft het erover dat de eerste snee altijd de diepste is. Nou, oké. Okay. Jij het zegt. I would have given you all of my heart. But there's someone who's torn it apart. And he's taken almost all that I have got. But if you wanna try to love a again, baby, try. Het stuk werd geschreven door Cat Stevens. En het heet The First Cut is the Diepest. Of het wel, de eerste snee is het diepst. Ja. Misschien moet je dat nog beter vertalen bij de eerste verwonding is, uh, is het zwaarst of zo, weet je. Het gaat over de eerste liefde... Goed, ik hoorde vanmorgen dat ik in de badkamer was, hoorde ik een, een, een bandje live spelen. Dat klonk verdomd lekker. En uh, dat was heel leuk, bij, bij Gerard Ekdom. Dat was, dat was erg leuk, om dat even te horen zo. Uh, en die band heeft een beetje pech gehad. Ja, want die waren afgelopen vrijdag, uh, hadden ze opgetreden ergens. En uh, toen is een bus in de fik gevlogen. Ja, erg hè. Bus in de fik gevlogen. De, en, en, en alle spullen verbrand. Bus verbrand. Alle rommel weg. Dus uh, ze moesten vanmorgen... hadden ze een afspraak om, uh, om, om nog... even over acht uur. Alleen dat al. Muzikant. Even acht uur. Uh, S'morgens. Poeh. Uh, op te treden live voor de radio. En uh, ja, uh, dat moest dus allemaal... met geleende spullen... en gehuurd, uh, gehuurd paard en de geleende zweep. En zo, zoals dat maar was... En, uh, maar het is wel een heel leuk bandje. Uh, ik had er nog niet van gehoord. Maar uh, nu wel. En ik vond het erg leuk. Dus ik ga, ik, denk, ik ga dat liedje even opzoeken. Ze hebben een EP'tje uitgebracht met een, uh, vier, vijf nummers erop. Uh, het liedje wat we gaan draaien heet Aeroplane. En de band heet Royal Engineer. De Royal Engineers. En het is gewoon leuk. Als de computer het wil. Maar ja, die wil weer eens niet. Als het ook tegen zit, dan zit ook alles tegen. He, vandaag... Nou, even kijken, hoe gaan we dat oplossen? La, la, la, la. Ja, nou, hij doet het hoor. Hij doet het weer. Het nummer heet Aeroplane, de Royal Engineers. Het is gewoon lekker, ja. Engineers. Zo heet het bandje, het nummer heet Aeroplane. Komt van een EP'tje dat ze hebben uitgebracht en uh, het schijnt dat er binnenkort uh, meer gaat komen. Uh, maar ze gaan eerst uh, ergens in juni, eind juni, ergens in Utrecht gaan ze een benefit concept, uh, organiseren voor zichzelf. Om uh, dus weer geld bij elkaar te halen. Om, uh, om, om nieuwe instrumenten te kunnen kopen. Want ja, alles is afgebrand, afgelopen veilig. Bus in de fik, uh, instrument in de fik. Alles was gewoon weg. En dat is natuurlijk heel vreselijk als je een band hebt. En ja, en nieuwe instrumenten, nieuwe installatie kopen... daar gaan we wel enkele duizenden euro's inzetten, weet ik, uit ervaring. Niet waar, dat je niet zomaar even voor 200 euro... een complete nieuwe bandinstallatie. We praten over een drumstel, we praten over gitaarversterkers... we praten over PA, luidsprekers, mixers, noem het allemaal maar op. Nou, dat gaat, dat gaat in de tienduizenden euro's lopen. Ja, en vaak... Dat is natuurlijk ook nog heel vaak zo. Muzikanten zijn wat dat soms een beetje laks. Eh, of ze kunnen het gewoon niet betalen. Eh, maar ja, die boel verzekeren op transport, dat kost klauwen met geld. Dus dat is ook niet iets wat je zomaar even doet. Een vrachtwagen met benteapparatuur. Want eh, die verzekeringsmaatschappij, ik weet dat ook weer uit ervaring... die zijn daar niet al te makkelijk in. Dat zijn behoorlijke premies die er, uh, mee gepaard gaan. Ja, en dan moet je. Dat moet je dan als muzikant als je afhankelijk bent van snappeltjes. Ja. Een beetje lastig allemaal. Maar goed, uh, ze gaan dus een benefiet doen in Utrecht. Deze band. Uh, om dus een uh, beetje geld in te zamelen. Om nieuwe spullen te kunnen verkopen. En dat wens je niemand toe. Hè, dat, dat je gewoon je vrachtwagen in de fik gaat. En al je spullen erin. En. Pff, nee, dat ga je. Dat, ga je, dat wens je je ergste vijand nog niet toe. Eerlijk niet. Echt niet. Dat is heel vreselijk. En... Uh, ja. Oké. Okay. Alles is vervangbaar. Behalve wanneer je natuurlijk met... Uh, uh, met... met, met uh, ja, vintage instrumenten werkt. Dan wordt het wat lastiger. Maar... Uh, wat betreft de moderne digitale apparatuur is alles natuurlijk vervangbaar. Daar is niks, uh, niks mis mee. Goed, nou, eens even kijken. Uh, het nieuws dat schuiven we een klein beetje op, dames en heren, want daar wordt druk aan gewerkt. Maar uh, u moet er vast in ieder geval rekening houden als u uh, uh, dat niet gevolgd heeft in Zandvoort. Uh, dat het openbaar vervoer, met name de bus, een totaal andere route rijdt. Het busstation uh, is buiten gebruik. De louis davidstraat is afgesloten. En het uh, bekende busstation daar, bij die school, uh, dat is dus uh, buiten gebruik. Lijn 80, je rijdt dus, uh, als je de halte ziet, gewoon nu via de Haarlemmerstraat uh, naar de Hoge Weg. En de eindhalte zit nu aan het einde bij de Grote Krocht. Dus dan weet u dat, als u dus uh, naar het busstation loopt. Jammer, komt geen bus. Dus als u uh, lijn 80 wil hebben, moet hebben, dan moet u opstappen bij de grote krocht. Of op de hoek, hier vlak bij de tolweg. Uh, daar hebben ze een tijdelijke bushalte gemaakt bij de Gerkenstraat, hier de, op de hoek van de tolweg. Daar kunt u dan ook opstappen. Dat, ook nog. Dat is dan de halte, kost verloren straat, zeg maar. En de andere halte om uit te stappen... als je uit Heemstede Aardehout komt... dan staat je altijd in de Harlemstraat. Maar dan moet de chauffeur hem wel zien. Ja, en die van ons hier regen wel lekker door vanmorgen. Nou, gezellig. Uh, even kijken, wat staat er? Oh ja, staat een plaatje nog. Ja, een hele mooie heb ik nog voor u klaarstaan. Hele mooie plaat van Them en Van Morrison. Het is een liedje van Bob Dylan... En niet tijd natuurlijk de grote mode, want iedereen nam wel iets van deel op. Ook them. It's all over now, baby blue. De originele, prachtige versie. You must leave now. Take what you need. You think will last. stands your orphan with his gun crying like a fire in the sun look at baby the saints are Van Morrison, natuurlijk. Bent dat Ierland? Gro grote hits, onder andere dit. It's all over now, Baby Blue. Gloria, kennen we natuurlijk ook nog wel. Ja. Van Morrison. Oké, okay, en. Dit uh, is de trakkerder keks. Met hart en ziel. Said. als mensen. Dan weet ik alleen niet meer hoe die frontman heet. Weet jij dat toch? Ik weet het niet meer. Nee, nee Rick heet het. Maar voor de rest weet ik het helemaal niet maar, maar. Het is een prachtig liedje. Alles wat je doet met hart en ziel. Eén voor het geld, twee voor de show en drie voor het publiek. Maar doe alles wat je doet met hart en ziel. Daar gaat het uiteindelijk om. En we gaan nu naar het nieuws. Dat gaan we doen. Ja. Oh. Ja, wat later dan u gewend bent. Maar hier is het dan. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Verfrissend, helder, vriendelijk en toegankelijk. Zo presenteerde burgemeester Niek Meijer het nieuwe uniform van de buitengewone opsporingsambtenaren. De zogenaamde BOA's. Volgens de burgemeester zal het werk spannender worden... omdat de zwarte uniformen mensen afstoten. Met de invoering van een landelijk uniform... krijgen ze een eenduidige uitstraling en zijn ze beter zichtbaar. Ten slotte zijn ze ook een beetje de gasthieren en vrouwen van ons dorp. De voorjaarsmarkt trok handelaren en bezoekers uit heel Nederland aan... Het hele centrum stond afgelopen zondag bomvol met kraapjes... in de Zandvoortse kleuren blauw en geel. De omvang van de markt die zondag plaatsvond... is een van de grootste in zijn soort. Ook de winkel hier steden mee. Er waren dan ook veel koopjes te halen. Cafés en restaurants hadden hun terrassen uitgebreid... en overal op straat werd gegeten en gedronken... En voor de kinderen waren er draaimolens. Een exotische danseres bracht wat tropische vrolijkheid... begeleid door een Caribische brassband. Op zondag 10 juli en zondag 21 augustus... worden de volgende jaarmarkten in Zandvoort gehouden. Afgelopen nacht is een autobrand ontstaan aan de Van Deventerstraat in Haarlem. Het voertuig liep veel schade op. De brand werd door buurtbewoners ontdekt waarop eigenlijk direct de brandweer werd gealarmeerd. De brandweer heeft het vuur wel geblust maar kon niet voorkomen dat de voorkant van de wagen zwaar beschadigd raakte. Politieagenten hebben de wagen met lint afgezet en medewerkers van de forensische opsporing zullen onderzoek doen om te achterhalen of er sprake was van brandstichting. De fraude helpdesk waarschuwt voor verschillende netmails van Albert Heijn die afgelopen weken zijn verstuurd, zo meldt RTV Noord-Holland. In e-mails proberen oplichters je te verleiden om naar een peperduur 0900-nummer te bellen. In de netmails staat bijvoorbeeld dat jij met jouw AH-bonuskaart een waardebon hebt gewonnen en de prijs bedraagt het te goed van 100, 250 of 500 euro. Om de prijs te claimen moet je bellen naar een telefoonnummer dat 90 cent per minuut kost om een paar vragen te beantwoorden. De vragenlijst houdt hij echter nooit op en uh, zo loopt uh, de teller ook mee. In andere netmails wordt gevraagd om mee te doen aan een quiz of om een vragenlijstje in te vullen. Ook in deze mails beloven de, uh, de oplichters een tegoedbon. Even voor de duidelijkheid. Albert Heijn verstuurt geen links die niet naar hun eigen website of Facebook-pagina leiden. En door met de muis over de link te bewegen, kun je onderin beeld, links onderin beeld, zien waar de link naartoe gaat. Als dat geen AH-site is, is het dus nep. En dat waren de berichten. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het weerbericht van vandaag wordt u aangeboden door Rico Schreuder. Vandaag blijft het droog en na een wat bewolkt begin komt steeds meer de zon tevoorschijn. De wind is overwegend matig uit het oosten en de temperatuur stijgt naar een aangename 22 à 23 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een in kracht afnemende en naar noord draaiende wind... daalt de temperatuur naar 14 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot buien. En bij deze buien is onweer mogelijk. De noordenwind neemt toe naar matig overland en naar vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar 23 graden... Landinwaarts aan zee enkele graden koeler. Dat was het.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 de kast. Verzoek. Van de sidekick. Uh, sidekick en dat liedje. Dat heet De Woorden zonder Woorden. Siep van de Vloeg en De Kast. En dat betekent dat we alweer bijna aan toe zijn aan het NOS journaal van 1 uur. En ik vertel u nog maar een keer, dat heb ik nog net mooi van de tijd voor, dat uh, als u uh, afhankelijk bent van de bus in Zandvoort, Hadden we dan vooral rekening mee dat hij op een heel andere route rijdt. De Louis-Davidstraat is afgesloten. Busstation is buiten gebruik. En uh, je moet uh, de lijn 80 richting Amsterdam... die rijdt nu via de uh, Weg. En zijn eindhalte ligt ongeveer bij de Grote Krocht. Dus daar kun je opstappen en dan rijdt hij gewoon de Gerkenstraat in. En stopt dan ook uh, op de hoek van de Tolweg. Dus hier vlak om de hoek daar stopt hij ook heeft hij een extra halte en dan natuurlijk huis in de duinen dus lijn 80 weet, weet ik nog niet precies maar ik denk dat hij ongeveer dezelfde route volgt uh, uh, lijn 81 dan bedoel ik de normale halte kost straat is dus ook buiten gebruik en die haltes zijn verplaatst uh, naar de Harmerstraat voor lijn 80 en de terughalte de andere kant op die zit dus op de uh, Gerkenstraat. Ja. Op de hoek van de Tolweg. Ja. Net na het kruispunt. Kan ik maar zeggen. Als ik hier vandaan reken. Goed, bent u weer op de hoogte? En uh, we gaan naar het nieuws: en het weer van één uur. Tot zo.